11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. De Bosnische servische oud-generaal Mladic is vlak na het begin van zijn voorgeleiding voor het Joegoslavië-tribunaal uit de rechtszaal verwijderd. Mladic weigerde antwoord te geven op de vraag of hij zichzelf schuldig of onschuldig acht. Hij zei dat hij dat pas wilde doen met zijn eigen advocaat erbij. De rechter Ori wees dat verzoek af en ging verder met de zaak. Toen Mladic bleef doorgaan met interimperen, werd hij uit de zaal verwijderd. De court orders that you be removed from the courtroom. Kan de security please escort Mr. Mladic out of the courtroom? Kan Mr. Mladic. We need de suit. En daarna zei de rechter dat hij ervan uitgaat dat Mladic zichzelf onschuldig acht aan de feiten uit de aanklacht. Aantal mensen uit Midden- en Oost-Europa dat in Nederland werkt, is het afgelopen jaar met 20% toegenomen. Afgelopen maart waren 125.000 werknemers hier aan de slag, meldt het CBS. Door de economische crisis stagneerde het aantal mensen uit Oost-Europese EU-landen dat in Nederland kwam werken, maar inmiddels neemt het weer toe. Het zijn voornamelijk Poolse mannen die seizoensarbeid doen. Otto van Habsburg, de oudste zoon van de laatste Oostenrijkse keizer... is overleden. Otto was de zoon van Karel I. Die keizer van Oostenrijk was van 1916 tot 1918. Na de val van de monarchie ging de keizerlijke familie in Zwitserland wonen. In 1922, na de dood van zijn vader, werd Otto troonpretendent. Pas in 1961 gaf hij zijn aanspraken op de Oostenrijkse troon op. Otto was inmiddels Duitser geworden... En zat voor de CSU 20 jaar in het Europees Parlement. Hij stond bekend als uiterst conservatief. Otto von Habsburg was 98 jaar. De EU stuurt 10 miljoen euro aan voedselhulp naar Noord-Korea. Meer dan 650.000 mensen in het communistische land lijden honger. Vooral kinderen zijn het slachtoffer. Omdat de oogst grotendeels is mislukt... zijn veel mensen volgens de Europese Commissie... zelfs overgegaan tot het eten van gras. De voedselhulp van de EU is gericht op kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en zieken. PSV heeft Jorginho Wijnaldum aangetrokken. De 20-jarige aanvaller van Feyenoord is al medisch gekeurd... en tekent vandaag zijn contract. Voor PSV is het de derde grote aankoop in korte tijd. Vorige week werden al Kevin Strootman en Dries Mertens naar Eindhoven gehaald. In totaal kosten de drie voetballers ongeveer 18 miljoen euro. Technisch directeur van Feyenoord, Martin van Geel... zegt dat er alles aan is gedaan om Wijnaldum voor de club te behouden... maar dat het uiteindelijk niet is gelukt. Het weer op veel plaatsen bewolkt en droog. Vanmiddag breekt in het westen en in het zuiden de zon door. Dan wordt het 20 tot 22 graden. In het noordoosten blijft het overwegend bewolkt. En dan blijft het hooguit 17 graden. WorldTicketCenter.nl. Deze week alle vliegtickets in de zeil. WorldTicketCenter.nl.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 Trotse partner van Noordzee Jazz. Daarom volgt nu het koersverloop van de AIX van afgelopen week. Vrij geïnterpreteerd door jazztalent Alex Go. Ik neem geen ferry naar Engeland. Ik neem een vijfgangen diner. Of het casino. Of ik ga shoppen. Meer dan een ferry. Dit is mijn P&O. P&O-ferries. Via Rotterdam naar Hul of van Calais naar Dover. Al vanaf 39 euro per auto. Kijk snel op. Ik vaar naar engeland.nl. Dit is Radio 1. De Vara. Het De proloog. Deborah Blekkenhorst. Goedemorgen, drie weken lang een programma over de Tour de France... in plaats van de gids.fm, dat u normaal op dit tijdstip bent gewend. Dagelijks blik ik vooruit op de etappen van de dag... en praat ik met gasten die iets hebben met wielrennen en de Tour. Vandaag is dat Herman Chevrolet, wielerliefhebber en schrijver van wielerboeken. Het laatste werk van zijn hand heet Het feest van list en bedrog... een sinistere geschiedenis van de wielersport. Ik praat straks met hem over zijn liefde voor het wielrennen... en de ontmaskering van het peloton. Verder in deze uitzending de tour quiz. We beantwoorden luisteraarsvragen. De reclamecaravaan komt ook nog langs. En Robert-Jan Boy gaat weer langs bij de liefhebbers. De tour Robert-Jan, ik zou zeggen: shout it all out. Bij wie ben je vandaag? Ja, moet je voorstellen. Ik ben bij Blauwzoon. Uh, dat is een artiestenaam. Eigenlijk heet de man hier tegenover mij Johannes uh, Siegmond. Je hoort hem spelen op zijn gitaar. Wij zijn bij Fort Gagel aan de rand van Utrecht. Ik kijk uit over de weilanden, waar zich ook onder meer de trilvenen van Westhoek, uh, Westbroek bevinden. Hier achter mij ja, de bunkers. En daar is Blauwtzoen bezig met de opname van een, uh, van een cd... Hij is letterlijk even uit de, de bunker gekropen. En dan is de vraag, wat heeft zijn muziek met wielrennen te maken? En wat heeft zijn naam ook met wielrennen te maken? Want Blauwtsoen, ja, dat was een Deense, is een Deense ex-prof uh, ja, Blauwtsoen. Cool. Wat moet ik nou zeggen eigenlijk? Blauwtsoen of, uh, of Johannes? Ja, ik heet gewoon Johannes Sigmund, Maar ik heb me vernoemd naar Blauwtsoen ooit. Ik ben een ontzettende naat. En toen ik bedacht van... Uh, uh, als ik het podium opstap, zou ik het wel fijn vinden als ze me niet Johannes zouden noemen, maar een, gewoon een andere naam. Want en, Johannes en, klinkt zo uh, Johannesachtig yeah. waar je Johannes Sigmund vind ik meer de naam voor een schrijver of zo, maar uh, niet voor een uh, muzikant. Maar wie is Blautzoen? Leg even uit. Blautzoen, uh, er zijn twee Blautzoens. Het is echt een Deense wielerfamilie. En ik heb me ooit vernoemd naar Werner Blautzoen. Iemand die in de jaren zeventig nog met, uh, in de tijd van Zoetemelk fietste. Ja. Maar de, uh, de volgers kennen misschien nog wel Michael Blautzoen, zijn zoon ervan. Die is gestopt in 2008. Ja, die reed nog bij de bankformatie. Uh, Vooral een tijdrijder. Vooral een tijdrijder. En vrij onbekend. In het uh, circuit zelf niet, want het is gewoon heel, uh, die jongen kon heel hard fietsen. Ja. Ja. Maar ja, dan dat blijft de vraag van waarom die? Je zou ook uh, Gezing kunnen nemen of zoetemelk. Hè? Het, is geen of het is geen eerbetoon aan de en Daar ken ik hem gewoon niet genoeg voor. En mijn muziek heeft ook eigenlijk niks met wielrennen zelf te maken. Maar ik ben gewoon gek van die sport... En in de tijd dat ik een naam zocht uh, om, om te gaan optreden... heb ja. ik die naam gekozen omdat die naam zelf mij zo intrigeert. Weet je, De klank ervan vind ik gewoon mooi. Blauwtzoen. Blauwtzoen. Ja, ja, het woord zoen zit er nu ook. Ik begrijp het nou, het Johannes. Zoen, het woord zon. <laughs> Absoluut. En de zon schijnt hier op ons bolletje. En we denken aan die zuisende, die zoemende wielen... waarover we zo meteen gaan verder praten. Want Johannes heeft ook nog het een en ander met de ronde van Lombardije. De rit van de vallende bladeren. Kortom, genoeg te bespreken. Robert, de Proloog. In elke uitzending van De Proloog is er de fotoquiz. U kunt meedoen via onze website deproloog.vara.nl. Daar vindt u een uitvergroot detail van een foto die met wielrennen en de tour te maken heeft. Vandaag gaat het om een persoon. Hij telefoneert, dat doet hij in ieder geval. Nou ja, alsof. En de tip, jawel, de gouden tip, hij draagt een zonnebril. Nou ja, daar zijn er maar een paar van, dat scheelt. Dus ik zou zeggen, kijk goed en zeg ons wie het is. Laat het ons weten via het antwoordformulier op de website. Onder de goede inzenders verloten wij een wielerboek. U maakt kans op de lensfactor van Mart Smeets. Ga toch fietsen van Thomas Brown of de grote tourquiz. Morgen maken we dan de winnaar bekend. En dat doen we natuurlijk elke dag. Surf dus snel naar proloog.f Nl. en onder het kopje Fotoquiz vindt u dan alle informatie die u nodig heeft. De proloog. De tour is op weg. Drie weken lang zijn wij de toeschouwers getuigen van een opmerkelijk verhaal. Een film met zo'n nou ja, pakweg 200 acteurs. Ieder heeft zijn eigen rol en ieder maakt gebruik van list en bedrog... om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Want zo werkt de wielersport. Winnaars zijn er niet. Een wielrenner kan slechts het spel meespelen en hopen op het beste. Dat is in ieder geval de conclusie van de Vlaamse schrijver Herman Chevrolet in zijn boek. Het feest van list en bedrog. Een sinistere geschiedenis van de wielersport. Goedemorgen, meneer chef Gronijn. Goedemorgen. Het verloop van de koers is te voorspellen, zo schrijft u. Want elke wedstrijd verloopt volgens een vast schema. Welk schema is dat? Een uh, vast schema. Elke wedstrijd heeft een bepaald schema. En het schema, uh, het schema is afhankelijk van uh, het soort wedstrijd. Dus uh, Ronde van Vlaanderen is anders dan het luik bastenaak Wat is het verschil dan? Uh, het parcours is anders, dus het wedstrijdverloop is anders. Maar laten we nou zeggen, uh, luik bas luik als voorbeeld nemen. Nou, dan uh, kun je het nu al uittekenen wat volgend jaar gebeurt. Uh, vroege ontsnapping, uh, dat tot aan Cotelare doet. En dan worden de eerste uh, schermutselingen en zo gaat het verder. En dat zie je dus altijd weer terug. Een vlakke rit in de Ronde van Frankrijk. Nou, dat is helemaal uh, gesneden brood natuurlijk. <laughs> Ontstapping, drie Fransen en dan een massasprint. Dus wat dat betreft kun je de meeste wedstrijden... wel uh, het wedstrijdverloop op voorhand voorspellen. Zo moeilijk is dat nou ook weer niet. Het enige is ja, wie er gaat winnen. Of uh, kleine details maken het net weer ietsje anders... en leuk om naar te kijken. Maar als coureur zit je dan op rozen, zou ik denken. Want als je het eenmaal weet... Ja, dan is het gewoon een kwestie van goed opletten en ja. meegaan als het nodig is. Ja, maar aangezien iedereen zijn rol heeft, uh, is dat niet zo eenvoudig... als je natuurlijk voor de kopman rijdt, moet je twee uur die kopman uit de wind zetten. Dus dan, uh, ja, dan ben je op plaatsen niet bij. Maar als je dat dus echt naast je neer zou leggen... dan uh, kun je vrij makkelijk binnen de eerste twintig eindigen. Ook in de ronde van Frankrijk. Als je gewoon je houdt aan het strakke schema... Dan lukt dat. Maar ja, dan word je veertiende. Nou ja. Maar nou, dat kan ook heel saai worden, denk ik dan. Ja, dan is het ook saai. En, maar wat ik zeg, als je daaraan houdt en dan ben je veertiende. Nou, het is dus niet dat je de buitenwereld daar wakker van ligt. Want die bent dus dan ook nooit gesignaleerd. En elk jaar heb je wel zo'n renners. Of eh, een mooi voorbeeld daarvan is, eh, laten we zeggen, carpets die er toch in slaagt om elke jaar rond de twaalfde plaats te eindigen. Maar je ziet en je hoort hem absoluut niet. Dus dat is iemand die rijdt volgens die strakke schema's. En dat is iemand die ja het enorm ver zou schoppen, zeiden eh? ook. Die was hem gouden bergen beloofd bijna. Ja, ja, maar uh, nou, dat is... Nou, laten we nu bij die Carpets blijven, die dat spel uh, goed begrijpt. Die, als je elke jaar twaalfde uh, eindigt, dan... Uh, zijn er altijd wel ploegleiders die denken dat je hoger kunt eindigen. Dus dan krijg je een mooi contract natuurlijk. Maar elk jaar twaalfde, dat is niet waar je het voor doet? Nee, daar doe je het niet voor. Ik vind, je, als je redelijk goed bergop kunt en tijd... als je dus echt een goede ronde renner bent, dan moet je om te winnen. Je, je rijdt niet voor de twaalfde plaats... Ik vind dat een beetje onzin. Dat, nou ja, dat is misschien wel leuk voor jezelf. Ik ben twaalfde geëindigd. Maar zoals ik zeg, de buitenwereld. die ligt daar toch niet echt wakker van. Nee, je moet gaan om te winnen. Dat, zo, zo simpel is het. Als hoe je kunt je winnen, moet je proberen te winnen. En niet uh, zeggen van. Nou, ik zal uh, in de eerste vijf proberen te eindigen. Nou, dan word ik een beetje kriebelig van. En hoe zorg je dat je wint, behalve hard fietsen? Ja, dan moet je maar uh, de nodige dosis, uh, list en bedrog toepassen. Hè, en hopen dat het, het geluk aan jouw kant uh, valt. Letterlijk en figuurlijk. Dat zag je nu uh, uh, zaterdag. Nou ja, het gaat dus om één meter. Uh, was die toeschouwer uh, de dame in het geel, de... <laughs> Waar de eerste valpartij was. Eerste en Waar de dat door was, de, een grote was, was dat was. één meter vroeger gebeurd, dan lag nee. Geesink er bij. Was het al afgelopen voor Robert Geesink? Maar uiteindelijk gaat de winst naar Jubert. En dat was natuurlijk een scenario dat al dagen voor de toer zo'n beetje was voorspeld. Ja, dat krijgen we het weer. Uh, ja, dat is een Ritaankomst aankomst uh, Nou, geschikt voor Gilbert. Een beetje gebrek aan concurrentie, want de anderen die het kunnen, zijn ofwel geschorst, val verder. Of doe niet mee, Rodriguez. Maar je kunt het natuurlijk wel voorspellen. Maar Schubert moet het natuurlijk uiteindelijk wel zelf doen. Je moet het wel doen, natuurlijk. Ja, ik zeg niet dat het zo makkelijk is. Uh, je moet het wel doen. fan van je, je moet wel van het talent hebben om het te kunnen. Dus een Philippe Schubert kan dat. En die doet het. Maar het was wel voorspeld. Uh, dus, het het straffe is natuurlijk dat uh, Gilbert zelfs voor de wedstrijd voorspelde. Ik ga winnen. En nu zegt hij dat hij op Muur de Bretagne ook gaat winnen. Dat is morgen? Ja, dat ja. morgen zo best is mogelijk. Hij zal er dichtbij zijn. Heeft u bewondering voor hem? Ik heb uh, grote bewondering voor Gilbert. En ik heb al jaren bewondering voor Gilbert. Ooit, uh, nou, vijf, zes jaar geleden... Uh, in België op een feestje hadden we discussie. En vrienden mij beweren dat Gilbert beter is dan Tom Boon. En dat was toen vloeken in de kerk. Dat was echt een grote discussie. Maar ik vond Gilbert toen al uh, vanwege zijn aanvalslust. Daar hou ik van. Nou, Zo'n jonge renner, 1, 2, jaar. Dat was de eerste keer dat hij voor de buitenwereld... op uh, Mila Saremo gewoon de pootje op Demareer en mij maakt het niet uit. Ik ga proberen om te winnen. Dat, dat vind ik mooi. En uiteindelijk loont dat. En meer veelzijdige renner ook dan Bonen? Oh, absoluut, absoluut. Bonen is een uh, ja, kasseienrijder. En dat is het. Dus Bonen uh, is een beperkt coureur in die zin dat hij uh, drie, vier weken in april het moet doen. En dat kan hij. Uh, Rond van Vlaanderen, Parijs, dat soort wedstrijden. Maar in andere wedstrijden komt hij gewoon tekort. En ik, uh, ik vind een klassieke renner moet op alle soorten uh, wedstrijden uit de voeten kunnen. Dus, en Gilbert kan dat. Gilbert kan Leuk-Bastenaak-Leuk winnen. Kan Milan-Saremo winnen. En de Ronde van Vlaanderen. En de Ronde van Frankrijk? Vlaanderen. Vlaanderen. Ja, en ja, ja, misschien de Ronde Frankrijk? van Frankrijk? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Daar is uh, te beperkt klimmer voor. Natuurlijk. Ja, Dat is een goede vraag. Uh, als of zou Gilbert zich gaan richten op de bergen... dus dan moet hij nog een paar kilogram kwijt. Op, alhoewel, als ik hem zie, hij is al zo maar, <laughs> <ik> weet <laughs> niet waar die kilo's eraf moeten. Als hij daar specifiek zou op trainen, zou hij... Nou, misschien zou hij in de eerste tien kunnen eindigen. Maar daar hebben we het weer, dan eindigen in de eerste tien. Dat ja. schiet niet echt op, hè? als je daar tegenover ritten kunt winnen of grote klassiekers kunt winnen. Nou, dan moet je toch kiezen voor de klassiekers. Vind. Of hij moet er nog een beetje list en bedrog in gooien. Ja, ja, ja, dat, dat, moet, ja dat moet sowieso, hè, list en bedrog. Uh, anders uh, kom je er niet. Het punt is van, uh, waar zou hij dat moeten doen? Nou ja, het kan altijd. Maximaal profiteren van je tegenstander? Maximaal profiteren van je tegenstander. Zoals dus, dat vond ik wel uh, prettig om te zien. Uh, zaterdag bij de valpartij. En tegenstelling tot vorig jaar niet te wachten. Gewoon doorrijd. Zo hoort het ook, vind ik. Want pech is geen excuus. Vorig jaar vielen de favorieten ook. Maar toen gingen Cancelara het enigszins temporiseren. En uh, ja, ja, reed ja, door, ja, En uh, en de ploeg van uh, Armstrong Die gingen temporiseren. En dat hoort niet in de wielersport. Gewoon doorrijden. Gewoon doorrijden. Ja, want maar pech is oh, dat is nou eenmaal zo. Ja. En als wij toch al een beetje weten hoe het gaat en, en die schema's zijn echt duidelijk aan te wijzen van zo verloopt een koers. Waarom vinden wij het dan toch nog zo leuk om drie weken lang hier naar te kijken? Om dat uh, juist vanwege uh, juist die structuur, omdat het een uh, het is een klassiek verhaal en daar houden we we houden van verhalen. Dus dan kijken we naar wielrennen. En we kijken ernaar alsof het een verhaal is. En de uitslag is niet echt zeker. Dus er kan altijd iets gebeuren. Is het een spannend verhaal nog steeds? Het blijft altijd een spannend verhaal. Want het zit in kleine dingen. Dus zoals die valpartij, zaterdag. Dat maakt het dus net ietsje anders. Dus dat is de pech. En ik denk dat wij houden van... Mensen die verliezen door pech. En we houden ook van mensen die verliezen... door het toepassen van een trucje... in de slag te gaan met iemand. Dus, ja, daarom... Misschien we wel dat... een beetje leedvermaak ook? Ja, het zit ook wel wat leedvermaak bij. Dat, uh, dat, dat hebben we toch allemaal. En... Het is vanwege de verhalen en de, alles wat rond de wedstrijd hangt, het wielrennen hangt, dat maakt het leuk. Een wedstrijd op zich is niet altijd even spannend om naar te kijken natuurlijk, dat weten we. Hè. Vandaag is de vlakke rit, nou. En we uh, moeten maar afwachten hoe dat eindigt we moeten, Ja, nou ja, dat uh, kun je bijna zeggen, nee, dat wordt dus... Was Hoogstwaarschijnlijk een massasprint. Nou, je zet je tv aan en dan en je uh, kijkt. kijk je en dan lees je of luister je naar de verhalen die rond het wielrennen gebeuren. En dat zijn de mooie dingen, natuurlijk. Herman Chevrolet, blijf nog even zitten, want straks praat ik met u verder. Ja. De Radio 1 Tour Top 100. Dit is uw keuze uit de 100 beste Franse hits. Nummer 93. Uit de lijst waar u de afgelopen weken op heeft kunnen stemmen. De Radio 1 Tour Top 100. En we zijn aangekomen bij nummer 93. Dus Ben Longlesol met Soulman. De proloog Tourkoersen. En dit is nieuw in de proloog dit jaar, de Tourkoersen. Over de rol van het wielrennen in de reclame en marketing. Want op de radio heb je er niet zo'n last van... maar wie op de televisie de Tour de France volgt... moet zich door een jungle van commerciële logo's en reclame worstelen. En dat uh, begint al bij de volgeplakte shirts en broeken van de renners... tot aan de volgwagens en de finish. Is het allemaal nodig? En <coughs> heeft het überhaupt zin? Die en nog veel meer vragen bespreek ik de komende drie weken met Marco Heil. Hij schreef het boek in goede en kwade koers. Het huwelijk tussen wielersport en marketing. Uit eigen ervaring geschreven, want behalve wielerfanaat... is Heil zelf ook actief in de reclamewereld. En ook nog eens docent sportmarketing aan de Vrije Universiteit van Brussel. Goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. Wielersport en marketing. Is het een gelukkig huwelijk? Ja, nou, meestal wel. Uh, niet altijd. Vandaar ook de naam van mijn boekje in goede en kwade koersdagen. Er gaat wel eens wat mis, nietwaar? Zo is het. Maar het is altijd wel een erg innig huwelijk. Uh, en dat is historisch zo gegroeid. Kijk, laten we nou eens even vergelijken met het voetballen bijvoorbeeld. Hè, als je nou het voetballen neemt, nou een beetje een voetbalclub heeft drie inkomensstromen. Dat is eerst ticketing, mensen die een kaartje kopen voor naar het stadion te gaan. Daarnaast hebben we natuurlijk de televisierechten. En het de derde pijler is eigenlijk zeg maar de sponsoringinkomsten. In een beetje een normale voetbalmarkt is dat een derde, een derde, een derde. Daar zijn verschillen tussen de landen, maar toch... Drie pijlers. In het wielrennen is het helemaal anders. Kijk, ticketing heb je natuurlijk niet. Je kunt vandaag gewoon gratis naar de Tour de France gaan kijken. Ja. Jaarlijks staan er 15 miljoen mensen langs het parcours van de Tour de France. Die betalen daar niks voor. Nog een eurocent. Geen ticketing. Dan heb je natuurlijk de televisierechten. Nou, dat gaat om behoorlijk wat geld. Dat kun je wel inbeelden. Maar de televisierechten die gaan niet naar de ploegen. Die gaan ja, naar de organisatie van de Tour de France zelf. Het kost wel wat om zo'n gigantisch spektakel als de Tour de France te organiseren. Nou, dus daar gaat dat geld aan op. Ook daarvan gaat heel weinig naar die wielerteams. Met andere woorden, ze zijn voor hun inkomsten, om die renners te betalen... ...ze zijn ze, nou, bijna helemaal afhankelijk van sponsoringinkomsten. Weet je, een wielerploeg is voor 90% afhankelijk van zijn sponsoringinkomsten. Nou, als je dat dan eens even bij elkaar optelt... ...je weet, je kent de ijzeren regel, wie, wie betaalt bepaalt... Dus is het ook zo dat het historisch gegroeid is dat die sponsors gewoon heel wat te zeggen hebben bij zo'n wieltoeg. Nou, ja, wat krijgen ze ervoor terug dan? Nou, heel heel wat. Kijk, visibiliteit bijvoorbeeld. Hè. Je zegt het juist zelf al. Je ziet drie weken lang zie de renners in beeld rijden, drie weken lang zie je bijvoorbeeld Rabobank of Radio Shack in beeld. Hè. Daar krijgen ze heel veel visibiliteit voor terug. Ja, als je die visibiliteit zou moeten gaan kopen in de vorm van bijvoorbeeld reclame of andere. Ja, marketingtools als ik het zo mag noemen. Nou, dan ben je een hoop meer geld kwijt. Ik ga even de vergelijking maken met een andere sport. Dat is juist voetbal al. Maar als je bijvoorbeeld evenveel visibiliteit zou willen kopen in de Formule 1. Dan ben je tientallen keer meer geld kwijt. Dus eigenlijk is die wielersport nog niet zo'n duur grapje. En maar de auto's rijden ook heel snel, dus dat zie je minder goed, denk ja, ik. Ja, die auto's wel, maar die renners zijn toch altijd heel mooi in beeld. Absoluut. Het is zelfs zo dat dat meten ze zelf. Er zitten mensen met zitten naar de televisie te kijken... en die zitten dan te meten hoeveel, hoeveel secondes Robert Gezing straks in de aanval rijdt... en hoeveel secondes is eigenlijk Rabobank mooi in beeld wordt gebracht. Ja, je hebt het over de zichtbaarheid, maar natuurlijk op de radio hoor je ook wel het een en ander. Want als iemand op kop rijdt, wordt voortdurend ook de naam van ja. de ploeg en dus de sponsor genoemd. Klopt helemaal. Dat is natuurlijk een ontzettend... Uh, een mooi voordeel aan die wielersport natuurlijk. We noemen dat auditieve ondersteuning. Kijk, als, als Ajax straks uh, zeg maar de, de Nederlandse beker wint... ...laten we maar eens even wat zeggen... ...dan is dat Ajax, of in het beste geval Ajax Amsterdam. Er zal nooit iemand Egon Ajax zeggen of Egon Amsterdam. In de wielersport zeggen ze altijd tot Rabobank het gat dicht rijdt... ...of Vacan Soleil, in de aanval is. Dus dat heeft natuurlijk een hele hoop ja, auditieve ondersteuning. En op, op die manier bouw je naamsbekendheid op... En dat is ook niet onbelangrijk natuurlijk, want ja, om even te zeggen, je, hebt, je kent natuurlijk het gezegde wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Maar je kunt ook zeggen wat de consument niet kent, dat koopt hij niet. Zo is het. Ja, en dat huwelijk tussen wielersport en marketing, dat gaan we vanaf vandaag drie weken lang koppelen aan de wieleractualiteit van de dag, om het zo maar te zeggen. Klopt. Vandaag, Marco, is het 4 juli. Ik zeg Amerika, ik zeg Onafhankelijkheidsdag, ik zeg 4 of July. Kunnen de marketingjongens daar ook wat mee? Heel wat. Kijk. Amerika, het is leuk dat je het zegt eigenlijk nou vandaag. Want Amerika is, in, is twee keer in de actualiteit vandaag, als je het bekijkt. Het is niet alleen een nationale feestdag, de 4 juli. Maar als je gisteren een beetje de ploegentijd hebt gevolgd, dan heb je gezien dat er... Vier ploegen vijf, bij de eerste tien, hè? Vier ploegen, nou, bij de eerste zes zelfs. Zelfs, ja. Dus dat wil toch wel, wel wat zeggen. Kijk, en zelfs die twee andere ploegen, laten we eerlijk zijn, de top zes. Hè, er was nog een, nog een Britse ploeg bij, dus ook uit de Angel-Saxische wereld. Nou ja, die deed 40 jaar geleden ook helemaal niet mee, hè. En dan heb je de andere ploeg, dat is de Luxemburgse ploeg, en die heeft als tweede sponsor Track. Ja. Leopard Track, ook dat is een Amerikaans merk. Track is een Amerikaanse productie. Ja. Dus je ziet dat die dominantie, nou die is gisteren, we konden die beter timen eigenlijk vandaag, voor de 4 juli, maar die is gisteren hebben die Amerikanen gewoon een machtsgreep gepleegd. Maar Marco, bijvoorbeeld Radio Shack, hè, laten we die bijvoorbeeld eens noemen. Ja, dat kennen wij toch helemaal niet. Dus wat heeft Amerika dan voor belang om hier in Europa met zo'n naam rond te gaan rijden? Weinig eigenlijk. He, je zou dat kunnen terugkoppelen als je nou eens kijkt. Bijvoorbeeld U.S. Postal. Nou, de boek ja. waar, waar Lance Armstrong zoveel successen mee geboekt heeft. Ja, wat hebben die eraan om hier in Europa bekend te raken? Niks. Maar toch zullen je zien dat het hun investering waard is. Dat zijn natuurlijk geen, geen, geen simpele jongens, hè? Die, die gasten die dit dus soort investeringen doen. Dus als zij denken van kijk, ik investeer hier nou 4, 5 miljoen dollar in dit geval in, dan weten ze wel zeker dat ze die investering dubbel en dik terugverdienen. Zij bouwen zo gigantisch veel naamsbekendheid en imago op in hun thuisland, in dit geval de Verenigde Staten, totdat toch de moeite van de investering waard blijkt. Morgen 5 juli, logisch zou ik zeggen na 4 juli. Dan gaan de renners Bretagne in. Ja, dan uh, met de Amerikanen natuurlijk. En daar kunnen we vast ook wel iets leuks over vertellen. En vast wel. Marco Heil, morgen is hij er weer. Dank je wel. En na half twaalf praat ik nog even door met schrijver Herman Chevrolet. schuiven de fietsdeskundigen aan om al uw prangende wielenvragen te beantwoorden. En leg ik contact met Frankrijk. Want daar zit verslaggever Gio Lippens al aan de finish. Hij praat me bij over de etappen van vandaag. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Dorad Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De Bosnische servische oud-generaal Mladic is vlak na het begin van zijn voorgeleiding voor het Joegoslavië-tribunaal uit de rechtszaal verwijderd. Hij wilde niet zeggen of hij schuldig of onschuldig is. Hij wilde als meer zeggen met zijn eigen advocaat erbij. En rechter Ori wees dat verzoek af. Toen Mladic bleef doorgaan met interimperen, werd hij verwijderd uit de zaal. Het aantal mensen uit Midden- en Oost-Europa dat in Nederland werkt... is het afgelopen jaar met 20% toegenomen. Door de economische crisis stagneerde het aantal, maar inmiddels neemt het weer toe. In maart waren 125.000 werknemers hier aan de slag. Meldt het CBS. Het zijn voornamelijk Poolse mannen die seizoensarbeid doen. En de zoekactie naar de vermiste Limburgse Marianne Goossens in Zuid-Spanje... is in gevaar gekomen doordat ter plaatse wordt gemeld dat ze terecht is. Mogelijk is dat gebeurd om toeristen gerust te stellen. Een vermissing zou ze kunnen afschrikken. De familieleden van Marianne Goosen zijn intussen bezig met het ophangen van nieuwe posters... waarop duidelijk staat dat de vrouw nog altijd wordt gezocht. Marianne Goosen wordt sinds 17 juni vermist. Ze was alleen op vakantie in Zuid-Spanje. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn werkzaamheden op de A10, de ring noord van Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen Afrit Vodendam en Zeeburg 4 kilometer. Tussen de Zeeburgertunnel en Zeeburg zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. De Vara, de proloog, bora Blekkenhorst. Welke renner komt als eerste over de finish in de derde etappe? Wat moet u eten om 200 kilometer te kunnen fietsen? En hoe groot is de toerpassie van zanger en filmmaker Zoen? Blijf aan het toestel en hoor straks al, het antwoord, of al deze antwoorden op deze vragen. En nog altijd bij mij aan tafel, schrijver Herman Chevrolet. Auteur van het lijvige werk Het Feest van List en Bedrog. Een sinistere geschiedenis van de wielersport. U onderscheidt allerlei persoonlijkheden. Zoals uh, ja, in een film ook gebeurt. De boef, de jongeling, de martelaar. Wie is de hoofdrolspeler dit jaar? Dit jaar de hoofdrolspeler uh, blijft toch contador. Ondanks de achterstand? Ondanks de achterstand. Hij is de man die moet worden verslagen. Dus, uh, en hij... Uh, speelt op dit moment de rol van de boef, de slechterik. Dus hij wordt ook uitgejouwd door het Franse publiek. De onderrechten vind ik wel een beetje, maar hij is wel de boef. Hij is de man die moet worden vers, uh, verslaagd. Maar is hij de boef voor het publiek of gedraagt hij zich ook als een boef? Maar hij gedraagt zich ook wel een beetje als een boefje. Uh, ik heb niet het vermoeden dat de contador de meest aardige man op de wereld is. Wat ook uh, niet moet. En wat aardig zijn ze trouwens ook in de weg natuurlijk... Een aardig man wordt geen grote kampioen. Kijk naar Lance Armstrong. Dat is ook niet de meest aardige man om mee om te gaan. Dus dat, dat speelt wel mee. Maar het leuke bij Contador is dus dat hij nu de rol van de boef heeft. Terwijl hij een paar jaar terug uh, de rol had van uh, de man... die het monster, de boef, moest verslaan. Dus hij is wat dat betreft opgeschoven. Al dan niet in de goede richting. De hij heeft wel een andere rol, ja, Hij heeft een andere rol gekregen. En nou ja, de man die altijd wint, wat de Contador dus doet... is dus de man die moet worden verslagen. En het wordt automatisch in de rol van boef uh, geduwd, natuurlijk. En dan heb je dus de ander, dus die hem moeten uh, verslaan op Misschien weg. wel Robert Geesink. Hm? Misschien wel Robert Geesink die hem kan verslaan. Misschien wel Robert Geesink. Ook genoemd, uh, en, en die slecht... Nou, die rol wordt nou voornamelijk toegebedeerd aan Andy En Andy Sleck speelt nog altijd de rol van de aardige jongen. Dat is zijn functie. Maar als eenmaal dat hij, laten we zeggen... dat hij Contador aan kan, verslaat en twee, drie keer na elkaar de tour wint, zal hij automatisch de boef worden natuurlijk. Want dan zul je zien dat Andy Schleck misschien ook niet... de echt een aardige jongen is. Want aardig zijn zit in de weg natuurlijk. Dat, dat, dat lukt niet. Dat, zo, daar ben je geen wedstrijden mee. En inderdaad, ja, Robert Geesing kan eventueel wel de toer winnen. U Waarom heeft niet? 36 strategieën geschetst ja. waarmee hij de toer kan winnen. Wat is de belangrijkste list voor hem? De belangrijkste list is, uh, dat is de kern van de zaak en daar is hij goed mee bezig. En dat is een hele oude truc die voornamelijk Miguel Indorain goed wist toe te passen. Uh, het gaat niet om tijd te winnen, het gaat erom om geen tijd te verliezen. Met andere woorden, je moet altijd uh, in de eerste groep meerijden. En gewoon lekker, gewoon meerijden. En niet proberen een rit te winnen, niet proberen nog vijf, zes seconden te winnen. Als je dus nooit tijd verliest, er is altijd iemand anders die tijd verliest. Dat is dus de kern van de zaak. Zoals gisteren hebben Samuel Sanchez en Contador hebben tijd verloren. Niet geestelijk, dat is belangrijk. De volgende bergrit uh, zal iemand anders, laten we Andy Schleck of Frank Schlek, tijd verliezen. Voor als je de Tour wil winnen, mag je nooit de tijd verliezen. En dan schuif je automatisch daarvoor uh, en op, helemaal op het einde sta je plots bovenaan En kan, iemand die dat ook heel goed uh, beheerst... helaas, voor hem wint hij nooit, is Levi Leipheimer. Dus echt de meester. En het gaat erom om geen tijd te verliezen. Stiekem en dat is de meesluipen. belangrijkste tactiek. Hm? Stiekem meesluiten Stiekem en als, een, uh, als het moet. Gewoon ach, in de achterzak van de andere renner voor jou op en je gewoon laten meerijden. En je nooit bemoeien met wat er om je heen gebeurt. Dus het harde werk aan anderen laten... Als Contador demareert, laat in die slek dat gat maar dichtrijden. En meesluip. dus geen tijd verliezen. Dat, dat is de belangrijkste vorm van list en ook een beetje bedrog die Geesink moet toepassen. En we hopen Want, natuurlijk. Uh, door uh, splijtende de demarages bergop zal hij het niet halen. Afwachten, uh, nee, dat, meesluipen, dat, meesluipen, toeslaan. Dat, dat, dat zal Geesink niet dus... Gewoon, dat is de belangrijkste tactiek en dan kan het lukken. Ja. Laten we hopen dat hij heeft meegeluisterd vandaag. Ja, eh, nou, is, het is vast. vast. Is te doen, ja. <laughs> Herman Chevrolet, schrijver van het boek Het feest van list en bedrog, een sinistere geschiedenis van de wielersport. Dank u wel. Jonathan Jeremiah is een Engelse singer-songwriter. Hij maakte een debuutalbum en daar staat deze single op Heart of Stone.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 of Stone van Jonathan Jeremiah. De Tourkijker. Wie volgt de Tour op de voet? Wie zit er ademloos aan de buis gekluisterd? En wie kan geen middag meer zonder Robert, Alberto, Ivan, Tyler, Andy... en natuurlijk al die andere renners? Verslaggever Robert-Jan Boy bekijkt elke dag de Tour bij een liefhebber thuis. En vandaag in Utrecht bij Blauwtsoen. Ja, alias Johannes uh, Siegmond... En uh, Johannes doet het niet thuis. Hij is op dit moment uh, bij de studio aan de rand van Utrecht, Fort Gageldijk. We zijn even naar buiten gegaan in verband met uh, de verbinding. En zo kijken wij uit over de Weilanden. Ik zei het eerder, in de buurt van Westbroek Dat zie je in de verte liggen. Mooie, groene omgeving met het zonnetje hier schitterend op de gitaar. Die klanken horen wij ook. En Johannes probeert een beetje een sfeer te pakken te krijgen die te maken heeft met zijn documentaire over de ronde van Lombardije, Maar dit is het niet helemaal, geloof ik, hè? Nee, het is nee, moeilijk dit... te treffen. Nou, nee, dat is wat we mee. Alleen ik heb de soundtrack helemaal niet met gitaar gemaakt of geschreven. Dat is vooral strijkers, accordeon, ukulele. Ja. Die ukulele heb ik uh, niet bij me. Johannes is een, uh, ja, een beetje een wonderlijk figuur misschien. Ja, ik word nu een beetje raar aangekeken, maar toch wel een beetje. Want Blautzoen uh, heeft met wielrenner te maken, een Deense wielrenner. Mm -hmm. Maar niet echt een bekend persoon, maar omdat het zo lekker klinkt heb je die, die naam eigenlijk uh, aangenomen. Ja. En dat is het eigenlijk ook, hè? Dat is het wel. Dat neemt niet weg dat ik een ontzettende naad ben. Maar uh, mijn muziek heeft daar op zich heel weinig mee te maken. Muziek, je schrijft ook verder niet over het wielrennen muzikaal gezien. Nee, ik denk altijd, wielrennen is zo mooi. Maar het is tegelijkertijd ook een soort, voor mij niet alleen dat, maar zeker ook een soort metafoor vaak voor het leven. En ik vind het dan raar om daar ook nog eens over te gaan zingen. Maar liedje zelf, daar zit dat al in. Dus over een sport zingen, ik weet het niet. Dat hoor je vaker, hè? wielrennen als metafoor voor het leven. Waar zit dat dan in? Ja, dat klinkt misschien allemaal heel zwaar. Maar het is natuurlijk ook gewoon wie het hardst die berg opknalt en uh, wie er mis schakelt en valt. Ja. Maar dat is het ook, maar daar zit het vaak wel in. Het zijn natuurlijk, weet je, ik vind het mooie van wielrennen, dat is misschien ook waarom ik er altijd naar blijf kijken. Niet alleen tijdens de tour, maar ook in het najaar mm -hmm. of in het mm -hmm. voorjaar. Um, het is gek genoeg geen individuele sport, maar het is ook niet echt een teamsport. Het is het, nee. En dat, dat vind ik wel in, heel, heel uh, integrerend eraan. Zoals Maarten de Kroos zegt: je, het is overleven. Ja, ik weet niet of die dat... Met elkaar? Ja, maar ook zonder elkaar. Want je ploegmaats kunnen ineens ook je grootste vijand zijn. Ja, maar met de peloton moet je vooruit zien te komen. Zeker. Dus in die zin heb je elkaar heel hard nodig. Ja. Om die snelheid te bereiken, et cetera. Mm -hmm. Zeg maar even naar die ronde van Lombardije Want ja. uh, je hebt net een documentaire afgerond. Die wordt in het najaar uitgezonden. Ja. Ik begrijp je vertrekt morgen ook naar Frankrijk voor je lol om te fietsen, maar ja. ook om later in de etappe aan tafel te schuiven bij Mart Smeets... om te praten over die, die Ronde mm -hmm. van Lombardije onder meer. Ja, klopt. Vertel even wat daar zo speciaal aan is. Nou ja, kijk, de Ronde van Lombardije is wat mij betreft de mooiste eendagsklassieker. Um, het, het is alleen onbegrijpelijk dat haast niemand die Ronde echt goed kent of volgt. Mm. En dat heeft misschien te maken met het tijdstip, want het is dit jaar 15 oktober... Um, uh, Nederlanders zijn dan vaak alweer met hun hoofd bij het schaatsen. De Belgen zijn alweer bij het veld rijden. Ja. Terwijl ja, de mooiste koers moet nog komen. Dus de laatste van het jaar. Hè. Maar waarom is hij zo mooi? Uh, ten eerste is het licht altijd heel mooi. Of het nou regent of niet. Uh, de zon hangt heel laag. Het, hij is ontzettend zwaar. Ik denk dat die, uh, Ik heb hem zelf nooit gereden, maar je hoort het ook renners zeggen. En ook in onze documentaire. Ja. Uh, misschien wel de zwaarste van allemaal is. Het is een hele andere sfeer, weet je Daar staan ze ochtends met de grappa en uh, de dames op de hoge hakken. Mm -hmm. En bij ons staan ze met, met het pils en, en uh, met de laars en de blubber. Dus het is een hele andere entourage. Je bent van 2006 tot 2010 ben je daar geweest. Ja, we zijn in 2006 gestart en het is maar één dag. We hebben ervoor gekozen om steeds maar met één camera daar naartoe te gaan. Ja. En uh, hadden ze iets, ja, we willen de ziel van die ronde te pakken krijgen. Wat, wat is dat nou en wa waarom... Als je het dan zo mooi vindt. Het is geen propaganda, zozeer voor die film. Hoewel, eigenlijk ja, wel. Ja, nee, maar je hebt het heel traag ook opgenomen. Het dat is... gaat heel anders in, in de Tour. Want je kijkt straks ook weer naar de Tour op tv gewoon. Maar ja. je, je hebt vooral wat met traagheid binnen het wielrennen. Nou ja, kijk, wielrennen is echt een circus. Ook als je er dichtbij staat of, of achter, achter het podium. Of, uh, en dat vind ik, dat is fantastisch. Ik vind het alleen ook mooi om eens een keer drie stappen achteruit te zetten. En dan juist de verstilling te zoeken. Van, van die weggetjes en die, die calls die ze opgaan. Ja. Van, de, van de kleine details van de, van de, van de, de toeschouwers die vanaf 10 uur ochtends klaar zitten met hun, met hun espressoapparaat en hun mm. polenta. Mm. En dat hebben we ook geprobeerd te laten zien. En het is inderdaad slow cinema, zoals dat tegenwoordig Het is echt een, te, een hele trage film, dus je moet er lekker voor gaan zitten. Vind je dat de Tour de France ook wat trager getoond moet worden? Oh, op nou, een of andere manier? Zeker live niet hoor. Nee, ja. dat moet gewoon van het scherm afknallen natuurlijk. Uh, en er zijn ook best hele mooie trage dingen gemaakt over de Tour. Maar ik, ik, ik denk wel dat sport over het algemeen op een, manier, op een uh, vrij platte manier getoond wordt. En dan heb ik het niet over live uitzending, want dan wil je gewoon ja. zien wat er gebeurt, zo, zo direct mogelijk. Ja, maar waar zit het platter dan in? Nou, ik, ik, ik zoek altijd nog wel naar een, een, een tweede of een derde laag. Wat zit er nou achter? En dat zit hem soms in de, puur in de schoonheid van de natuur, mm. maar soms ook in de, mm. in de schoonheid van op de weg gekalkte letters. Je gaat uh, morgen naar Frankrijk. Je gaat er ook zelf fietsen, onder meer de Isoir, die ook uh, in de Tour voorkomt op weg naar uh, de Galibier. Je begint al een beetje te lachen. Ja, Dag nee. je even aan de traagheid weer? Nou, inderdaad. <lacht> ik ben, moet nog even zien hoe ik daar boven kom. Ik, ben, ik heb wel wat getraind, maar goed. Ik, uh, als je veel, veel speelt en laat naar bed gaat en veel drank nuttig, dan is dat altijd maar, blijft dat altijd een soort utopie om daar een berg op te, op te knallen. En weet het. je wat nou het leuke is? Terwijl je hierover begint te praten, begin je automatisch met die rechterhand erover die snaren te gaan. Ja, dus blijkbaar is het toch wel een beetje een verbinding? Ja, zeker. Het moet wat zijn. Uh, ja, Jan. maar misschien is het meer uh, dat, ik met, dat, dat ik wat angstig word voor zo'n call en dan ja. maar troost zoek in de muziek. Hey, veel plezier. Bedankt. Dankjewel. Robert-Jan Boy was dat en morgen is hij er weer. genoot ik van Treintje Oosterhuis. zadelpijn en andere leed. Maar ik ga door met iets anders, want in de proloog geef ik ook dagelijks antwoord op prangende wielervragen. Hoe moet de fiets worden afgesteld? Welk zadel is het beste? En wat moet een wielrenner eigenlijk eten? Deze en andere vragen beantwoord ik met behulp van deskundigen van het magazine Fiets. Aangeschoven trainer Adrie van Diemen, voedingsdeskundige Ineke Fokking en hoofdredacteur Roderick de Munnik van Fiets. En zij weten precies wat er nodig is voor goede prestaties. En heeft u zelf een vraag? Mail ons dan op deproloog@vara.nl en twitteren doen we ook @deproloog. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Uh, Rodrik, ja, ik begin maar even met jou. Merk je nu bijvoorbeeld dat rond deze tijd veel meer mensen op de fiets stappen, omdat ze zijn aangestoken door dat toervirus? Ja, dat merk je wel. Sowieso uh, fietsen steeds meer mensen. Dat, uh, dat merk je op de, de wegen wel. Maar uh, ja, je, je kunt wel zien dat er, uh, dat er meer gefietst wordt. En het leuke is ook. Ik weet niet of ik, of ik dat mij inbeeld of niet, of dat er, werkelijkheid is. Ik hoop uh, dat het laatste is. Ik ben bang het eerste. Maar mensen zijn ook vriendelijker. He, als je als wielrenner langskomt. Het is, uh, de, ja, mensen zijn, uh, je krijgt wat meer voorrang. Ze zijn wat, uh, wat aardiger voor je dan in het normale... Uh, uh, als je in april aan het fietsen bent, dan, uh, dan flitsen ze langs je heen. En dan is het gebeurd. En dan ben je eigenlijk meer hindernis dan dat je... Maar nu rond de Tour, iedereen leeft met het wielrennen mee. Ik vind dat wel leuk. Eén grote familie. Zover ver wil ik nog niet gaan, maar het is wel een stuk leuker. Wat is nu een veelvoorkomende vraag die bij jullie binnenkomt? Een veelvoorkomende vraag? Zeker ja, nu? In al zijn varianten, hoe kan ik harder fietsen? Oh, ja, hard ja. trappen denk ik dan. Ja, meer trainen, minder wegen, andere fiets kopen. In al zijn varianten komt dat wel naar voren. Ja, dat is eigenlijk de, de grote leidende vraag. Nou, we hebben ook een paar vragen. Te beginnen met uh, die van Harry Greven. Die mailde ons... Ik zag gisteren Johnny Hogeland van Van Kanselij... met heel hoge kousen vlak voor de tijdrit. Wat is het nut van die sokken? En ik kijk naar Adrie. Ik heb het niet gezien. Maar ik kan ik mevormen... zag hem ook heel even. Heel kort hoor. Ja, het zou hoor, maar... kunnen zijn dat hij uh, compressie kousen aan had. Dat was het, en, ja. Okay, dat uh, stimuleert uh, de, uh, de return van het bloed... vanuit het been weer richting het hart. Het hart pompt het bloed naar de lichaamsdelen toe. Uh, de zwaartekracht trekt het bloed naar beneden. Uh, de spierpomp, uh, als die spier aanspant... wordt het bloed weer teruggeduwd naar het hart. En die sokken, als de, althans als het goede sokken zijn... die hebben een wat hogere druk bij de enkels. En naar de kuit toe omhoog lopen neemt de druk wat af. Dus die ondersteunen als het ware de terugkeer van dat bloed. Maar je mag daar niet mee fietsen. Je mag er wel voor de wedstrijd en na de wedstrijd uh, gebruik van maken... maar je mag er niet mee fietsen. Het ziet er niet uit, dus je mag wel hopen dat ze goed werken natuurlijk. Uh, ja, dat, dat is. Nou, ze, ze werken wel. Uh, en vooral in het herstel. Werkt het wel. Uh, ben Helder mailde ons: waarom is er eigenlijk wit stuurlint? Dat wordt toch heel vies, Roderick. Ja, dat is een mooie vraag. Uh, waarom is er wit stuurlint? Het, uh... Uh, het is mooi. Men vindt het mooi. Ja. Ja. <laughs> Ik kan er niet meer van maken dan dat. Uh, en het wordt ook heel vies. En gelukkig zijn er dan slimme fabrikanten die bedenken iets anders. En die zorgen dan voor stuurlintjes die wat minder snel vies worden. Ja, over, je hoeft voor zo'n toeren hoef je geen medelijden te hebben. Die krijgt elke dag een nieuw stuurlintje om zijn fiets gewikkeld. Uh, maar ja, als, je, als je zelf ook zo'n mooi uh, li wit lintje als, uh, als amateur op je fiets wil hebben. Ja, dan zou je moeten poetsen. Of een, of een goed lintje kopen dat het niet meer hoeft. Welke kleur heb jij? Uh, Weet. <laughs> ik ben betrapt. Ja. Maar jij kan het natuurlijk ook heel makkelijk verwisselen. Jij bent wat professioneler. Maar hoe moet ik dat bijvoorbeeld doen thuis? Of elke andere luisteraar? Ja, het is, uh, je moet, uh, één ding is heel belangrijk: dat je bij het uiteinde van je stuur begint. Niet in het midden. Want anders uh, rooi je het af. He, dan, dan, dan, ja, hoe, hoe, hoe ga je dat voor de radio uitleggen? Dan kom je met je handen, is, is, rol je uh, tegen de richting van het stuurlint in. En verder is het toch een kwestie van netjes, je geduldig, uh, dat stuurlint erom wikkelen. Zorgen dat het uiterste randje van het ene over het uiterste randje van het andere is. En veel oefenen. Ja, ik hoorde ook iemand zeggen, je moet het eerst doen zonder uh, ja, de, de, de, de plaksel eraf te halen. Mm -hmm. Dus eerst de twee, drie keer oefenen en dan ja. pas inderdaad het ja, eraf halen nou ja, dat, en gaan plakken. Dat is een manier, maar het is een kwestie van veel oefenen en gewoon zorgvuldig uh, zorgen dat alle... Uh, rimpeltjes en, uh, en, en dingetjes uh, weg zijn. Want ja, dat doet wel zeer als, dat, uh, als je daar met je handen op komt te dus zitten. Oefening buiten kunst, ja. maar kost misschien ook wel heel veel lint in dat geval. Ja. Of je ja. neemt gewoon zwart, dat is natuurlijk helemaal geen probleem. Um, Jasmijn de Wit uh, schreef ons... is er verschil tussen een mannenfietsbroek en een vrouwenfietsbroek? En dan kijk ik even naar de vrouw in ons midden. Hè? Ineke, want je fietst zelf natuurlijk ook. Um, ja, en volgens mij is er verschil. Alleen, uh, volgens, ja, de, de semen is inderdaad iets anders... Um, ik heb altijd een hele grote sportwas met een heleboel broeken van mannen en vrouwen uh, uh, semen. En ja, Wat is het ik verschil? Ik moet eerlijk. Ja. Het, het verschil ja, de, in, de, in de, de, de pasvorm, zeg maar. De, de, de, ja, hoe de zeem is vormgegeven. Maar ik moet eerlijk bekennen dat uh, mij dat niet zoveel uitmaakt. De ene zeem zit gewoon lekkerder dan de andere. En dan maakt het mij niet zoveel uit of het een mannen- of een vrouwenfietsbroek is. Uh, ook van de merken verschilt het nogal erg. Er zitten hier mensen om mij heen. Die zitten gewoon gebaren te maken met omhoog, omlaag. Maar het is inderdaad de, de ene. De zee zit wat, wat meer omhoog. En de, maar het, ja, het, het is ook heel erg afhankelijk van het merk. En ja. um, mij maakt het niet zoveel uit. Als de zee maar lekker is. En dat ja. moet je toch gewoon. Ja, het maakt lasten. jou wel uit, nou, denk ik. Nou ja, ik, ik heb het er zelf geen last van. Maar de bretels, ja. die uh, integraal onderdeel van je fietsbroek zijn. En die lopen bij de dames over de borst heen. En dat kan nogal irriteren. Ja, nee. Zitten. Ik heb daar nooit last van. Maar okay. goed, ik heb ook geen Cup D. Uh, ik laat me er verder niet over uit. Maar ik fiets het liefst wel met een broek. Met gewoon herengalgen. Omdat ik een vrij lang bovenlichaam heb. En die vrouwengalgen die zijn over het algemeen korter. Dus dat is al ook weer een probleem. Dus ja, nou ja. Het is dus gewoon zelf even uitzoeken wat je het lekkerst vindt zitten. En ja, dat er vrouwenkleding is, dat is echt een heel goed gegeven. Ik hou zelf niet zo van roze en hoofd vrouwen wel. Ja, dat speelt natuurlijk ook mee. Eh, maar je moet het gewoon eigenlijk gewoon even zelf gaan passen en kijken waar je voorkeur ligt. Ja. En er komt een gelheid boven. Ja. <laughs> dat wilt u niet zien. Nou, u kunt het ja. zien via de website natuurlijk. Uh, Ineke Volking, Adrie van Diemen en Roderick de Munnik. Dank en uh, elke dag spreken we jullie. De En er wordt hier nog even nagepraat over roze kleding en witte stuurlintjes. En uh, daar hebben de renners geen last van, want die gaan straks op de fiets... voor de derde etappe van Hollande-sur-Mer naar Redon. Een rit van bijna 200 kilometer die de sprinters toch wel op het lijf is geschreven. Verslaggever Gio Lippens aan de finish. Goedemorgen, Gio. Goedemorgen. Ja, het moet toch raar lopen? Wil dit geen massasprint worden? Absoluut. Dit is een uh, etappe die uitgetekend is uh, voor de sprinters. En het wordt tijd ook. Want uh, we hebben natuurlijk al twee etappes gehad uh, waar ze niet echt aan te pas kwamen. Eerst die aankomst waar Philippe Gilbert uh, de macht greep. En gisteren natuurlijk die ploegentijd is. Dus ga er maar vanuit die sprinters. Die zitten er helemaal klaar voor. Maar nu is er wel een kleine hindernis, Gio. Namelijk de Pont de Saint-Nazaire. Ja, een serieuze coat van de vierde categorie. Uh, we hebben hem al eerder gehad in de Tour de France. Het is iets van 1,1 kilometer klimmen tegen 4,5 procent. Zo'n beetje. Het stelt allemaal niet te veel voor, maar als de wind een beetje verkeerd staat, hoewel het weer is hier prachtig op dit moment, maar als de wind een beetje verkeerd staat, dan kunnen de renners er wel veel last van hebben, want uh, je gaat over de monding van de Loire heen. Links zie je dan de Atlantische Oceaan, rechts heel in de vechten ligt Nantes, maar uh, dat is altijd een prachtig gezicht, zo hoog boven dat water. Ja, want het is natuurlijk gewoon een brug waar ze overheen moeten, maar het, is een brug. het, kan, het kan misschien voor wat venijn zorgen. Uh, laten we het hopen. En laten we hopen dat daar uh, in ieder geval even iets gebeurt. Er zullen altijd renners zijn die proberen de bolletjestrui te veroveren. De bolletjestrui die formeel om uh, de schouders hangt van uh, Tor Husshoft. Want die uh, had hij uh, veroverd. Nee, dat is helemaal niet waar trouwens. Philippe Gilbert rijdt in de bolletjestrui. En Hushoft rijdt het in het geel. Natuurlijk. Maar gisteren mocht hij in de bolletjestrui rijden... omdat toen Gilbert in het geel reed. En op wie gaan we letten? Uh, de sprinters, Mark Cavendish. Mark Cavendish en nog een keer Mark Cavendish, denk ik. Maar let ook op, het is een geheim tip voor uh, de liefhebbers. Galimzianov, een Rus, daar zou je nog wel eens een keer uh, verrassende dingen van kunnen zien. Die heeft een paar keer aardige dingen laten zien dit voorseizoen. En wie weet, misschien kan hij het ook in de Tour de France. Nou, nog snel even die Toto invullen. Dankjewel, je Gio, en tot morgen. En tot zover de proloog. Morgen dan ben ik er weer en dan is Peter Winnen, mijn gast. Dat dus morgen, maar deze dag is natuurlijk nog helemaal niet voorbij. Sterker nog, die derde etappe moet nog van start... en we houden Cavendish en die Rus goed in de gaten. Straks doen de collega's van Radio Tour de France... verslag van de etappe van vandaag. En ik dacht dat ik nog ging lunchen met Jurgen van den Berg. Maar die is nog helemaal nergens. Die doet het rustig aan. Ik denk dat hij er een wandeletappe van maakt vandaag wellicht. Nou ja, u hoort hem in ieder geval straks. Als het goed is tenminste. Of hij neemt een rustdag. Ik heb eigenlijk geen idee. Jurgen, Jurgen, Jurgen, waar ben je? Nou ja, wij gaan in ieder geval wel lunchen. Ik ga lunchen. En ik ben er morgen weer. Tot morgen.